Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Israël stelt een inreisverbod in voor buitenlanders... in een poging de verspreiding van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat komende nacht in en duurt in principe twee weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit... vanwege de nieuwe virusvariant. Ook heeft de Israëlische overheid besloten... om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te tracken... om te achterhalen waar iemand is geweest... en met wie die persoon in contact is geweest. In Israël is één besmetting met de Omicron vastgesteld. Zeven andere besmettingen worden nog onderzocht. In Australië zijn twee mensen positief getest op de omicron variant. Het zijn twee reizigers die gisteren aankwamen in Sydney... nadat ze via Qatar uit het zuidelijk deel van Afrika waren gekomen. De twee zitten in een speciale accommodatie in isolatie. Beide reizigers hebben geen klachten... en zijn volgens de gezondheidsautoriteiten volledig gevaccineerd. De andere inzittenden van het toestel zitten in quarantaine. Vandaag is de eerste dag waarop de nieuwe coronamaatregelen ingaan in Nederland. Dat betekent dat de anderhalve meter afstand en mondkapjes nu weer verplicht zijn in horeca, bioscopen en theaters. Het thuiswerkadvies is aangescherpt. De regel is werk thuis, tenzij het niet anders kan. En de avondlockdown gaat in, wat betekent dat alle niet-essentiële sectoren gesloten zijn van 5 uur s middags tot 5 uur s ochtends. Dat geldt ook voor amateur sportaccommodaties. Bij een brand in een huis in het Brabantse Dongen zijn vannacht zeker zes mensen gewond geraakt. Ook wordt er nog iemand vermist. De brand brak tegen vijf uur uit. Enkele bewoners zijn via het dak naar buiten gevlucht. Ook bewoners in de buurt moesten hun huis uit en zijn daarna opgevangen door hulpverleners. Het weer, de dag, begint op sommige plaatsen mistig. Verder zijn er wolkenvelden en hier en daar zon. Trekken ook buien over, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Het is vanmiddag rond de 5 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het NOS-journal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10 de ring Amsterdam Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en de Koenten al 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 En uh, onze herkennis Louis Davids. En ter nagedachtenis aan Louis Davids uh, en ter ere van de theaterfamilie Davids... kwam de gemeente Rotterdam in 1948 met de kleinkunst onderscheiding. De Louis Davids ring. De eerste drager was de ring uh, van de ring. was zijn zus uh, Heintje Davids. En in 2010 speelde het Nederlandse Comrie Theater een theatervoorstelling... over Davids getiteld Liedjes van Louis Davids. U hoort hem hier nogmaals. Louis Davids met Zandvoort nummer 2. Ieder jaar, als het zonnetje weer laag krijgen we de kriepel in ons bloem. Hebben lak aan werken, willen ons versterken, frisse zeewind is daarvoor zo. Vragen Amsterdam, waar hij zomer heen gaat, hij antwoordt met een zijn gemaakt. Ik wil alleen naar Zandvoort, Zandvoort het bij de zee.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 Dan voor dicht, vol zoete poëzie, als een paar lichten het aan de deel. De bananen schillen, werkelijk een idylle, en de zwemstel uit de rude brie. Opgestroopte kousjes en kousjes, extra pijn, kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Margate Margate just do to me.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 Alleen naar van voor bij de zee. De adem van ons land, de Brabant in de stal. En kant zijn burg aan alle burg zitten elkaar gestaal. Ga jij mannen monken karlo? Ik zie en ik doe niet mee. Ik vind alleen maar van voor bij de.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 Horen, laat ze breien hoe, breien is zo nodig hoe, laat ze breien hoe, elk hoofd in ieder land, laat ze breien alsjeblieft hoe tant, anders komt er nooit een eind aan bakkeleien, laat ze breien hoe, laat ze breien hoe, laat ze breien hoe tant. insteken, ontslaan. Als de gol eraan kon wennen, op niet al te dikke pennen, dan mocht Engeland vandaag nog in de eeke. Alle mannen moeten breien, ook in Cuba en Turkije. Hoe als nassen, nou maar gewoon een bolletruidje breien.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 Zo nodig oe. laat ze breien hoe elk staat hoofd in ieder land, Laat ze breien alsjeblieft hoe tand, Anders komt er nooit een eind aan pak Laat ze breien, hoe, laat ze breien, hoe, recht breien, hoe tand. Af gaan.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 Met wat moet ik het maken? Dat gaatje, dat gaatje. Met wat zal ik het maken? Dat gaatje, dat gaatje. Met een takkie hier, Doris. Duokt gewoon een takkie. Een takkie hier, Doris. Een takkie, een tak. De met een takkie. Tjie. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Dat past niet, dat taki dat taki Dat past niet, past niet in dat gat Hak dan heer Doers, ja hak dan dat taki, Kom hak dan dat taki, gewoon maar kapot Hakken, ja, heel goed Uiteindelijk zeer logisch gedacht van Gewoon hakken, maar dat is niet zo makkelijk Valt er de hakken, met wat moet ik hakken? Ik heb niets om de hakken, waar hak ik nou mee? Met een hakbel en hakbel, ik heb daar richting hakbel Kom, pak nou die hakbel en hak in twee Wel ja, yeah, wel ja yeah. Hakken de boel, hakken, wat? Is ook gauw Moet je die bijl zien? Die bijl is... Is een heel oude hakbij. Die bijl is niet scherp, niet scherp Hij is bot Slijp dan die hakbij. kom Ga hem nou slijpen Je moet hem gaan slijpen Kom, wees nou eens vlot Vlot? Ja, die is best niet van vlot, weet je Ga dan hier, als je iemand slijpen, Dan moet er ook geslepen kunnen worden En dan rijst je toch nog de vraag Waarmee moet ik slijpen?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 Spring maar achterop, Spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets maar in een trog En reed hij soms op weg naar huis. Zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één kudel op stil en zei hij altijd blij. Maar achterbal.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 eeuw een aantal successen boekte. En hij begon zijn leven, heel bijzonder als ambtenaar. Hij werd in de jaren dertig beroepszanger. En tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten van Praag en zijn vrouw onderduiken... als gevolg van hun Joods afkomst. Hij scoorde veel hits in de jaren vijftig. Waaronder als ik tweemaal met mijn fietsbel bel. En daar zijn de appeltjes van Oranje weer. En u hoort u nu, Max van Praag, met daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ik hoor hem nu meer en meer...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 Geld dan mevrouw, die staat er niet voor lopen van je hele holen houden de maar in, en van je hele holen houden de maar in, en van je hele holen houden de mut maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de amelie's van Pietijn. En van je hele holen houden de maar in.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 zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat ze hele middellinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuzenspannend. en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop op een hoekie, en toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, is Jan, daar vallen toch geen doei, hè? ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg.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 Toen zei Jan die speel, die had niet mag geschieten. Omdat hij in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als Hup Ajax of Hup Feyenoord. om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaan op zijn ponem en viel halende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeden gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoem. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn jantje is voor mij de kampioen.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 Prim soda tonic in een lichtstool zonig op het strand achterglazen.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 Rijen vogels kringen, zon van schijven. De lucht een strakke blauwe wan. Het strand een mierenhoop. Een mail verscheurt haar eigen keel. Een dansorkest speelt lach voor ziel. Er is zoveel te koop. U hoorde muziek van Rita Reis Samen met Pim Jacobs' combo. Met Zon in Scheveningen. En daarvoor alweer een stukje van Louis Davids. U hoorde het uh, nummer De Voetbalmatch. En de volgende dag is ze Trea Dops, artiestenaam van Trea van der Schoot. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947. Is ze een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend van haar hit Plum Plum, Jenka uit 1965. En ik heb een andere plaat. Het is een cover van uh, Marmar Stein und Eisenbrecht. U hoort Trea Dopsen met marmer staal en steen vergaan. Als de dag je weer regen bracht, daam daam. Daar, daar, is er een die jou tegenlacht? Daar, daar, daar, daar. They all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 Als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. Ten een die sprekend leeg op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil. Maar wat zou telkens weer blijken dat enorme verschil? Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig. In één woord geweldig En als ik ooit weer op aarde komen zou Dan nam ik nooit een andere vrouw De een, een die sprekend leek op jou Ik kan jou vergelijken met een ieder die wil Maar wat zou telkens weer blijken dat en allemaal stil.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 Volt hij de kerk? In zulke dingen zei hij: Ben ik hard als beton. Ik stuurde de politie op het dak van de non, van de noozen en de non. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. De non en de noozen gingen op de bon.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 Met de nieuwe aflevering van Zandvoort, uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik laat u achter met Jackie van Dam, pseudoniem van Jaap Plugger. Geboren in Rotterdam op 13 mei 1938 en overleden op 15 mei van dit jaar 2021. Nederlandse muzikus en zanger. U hoort hem nu, Jackie van Dam met Jaapie de Portier. Ik wens u nog een fijne zondag en misschien tot volgende week.